Uur. Dit is dooral meegens met het NOS Journaal. Werkgeversorganisatie VNO-NCW zegt dat in sectoren waar het goed gaat... ruimte is voor een loonsverhoging van rond de 3 procent. Dat zei VNO-NCW-voorman De Boer op NPO Radio 1. Het gaat volgens hem niet overal goed, maar daar waar dat wel zo is... gaan de lonen sowieso omhoog, zei De Boer. Gisteren zei premier Rutte al dat de lonen omhoog kunnen... zodat meer mensen profiteren van de economische groei.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 Maria is iets in kracht afgenomen... maar bereikt nog steeds windsnelheden tot 250 km per uur. Eerder trok het oog langs de Nederlandse eilanden Saba en Sint-Eustatius. Daar lijken de gevolgen mee te vallen. Internetbedrijven moeten extremistische berichten binnen twee uur verwijderen. Dat gaan de Britse, Franse en Italiaanse regeringsleiders voorstellen bij de VN. De drie landen willen dat er sneller actie wordt ondernomen... omdat verspreiding vaak binnen twee uur gebeurt...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 Het weer vanmiddag verdwijnen. De buien schijnt op steeds meer plaatsen. De zon, een graad of 17 is het. De rest van de week is het rustig, vrijwel droog. en De temperatuur loopt op naar zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad staat file op de A27, Breda-Gorkum. Tussen Nieuwendijk en Gorkum, drie kilometer. De brug staat er even open. en Dat betekent dus dat aan de andere kant richting Breda ook file staat. Daar staat nu twee kilometer file.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 Laten we gaan. Aan WB. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zandvoort. En zomerhits. Dit is de zomer van ZFM. Met nu ZFM luncht. Ja, maar afkikken is niet zo moeilijk. Afkikken is echt niet zo moeilijk. Wat daarna gebeurt, dat is lastig. Want ik weet dat ik na een maand in die kliniek gezeten te hebben, kwam ik thuis. En ik stond voor mijn deur. Uit mijn broekzak pak ik mijn sleutels. Toen ze een sleutel sleutelgat. En exact op dat moment realiseer ik me wat er allemaal is gebeurd. Realiseer ik me wat voor een hufter ik ben geweest. En welke consequenties dat met zich meedraagt. Ik kan nooit meer denken. Geen biertje, geen.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 En dat vind ik raar, want het komt uit het Midden-Oosten. Daar mogen ze niet drinken. Dat moeten ze hebben geproefd, dat kan niet anders. Of ook voor het eerst nuchter in het verkeer. Nou, ik echt, een hele wereld ging voor me open. Dat je voor het eerst nuchter achter het stuur zit... en dan, weet je, ineens al die spelende kinderen bij je in de wijk ziet. Normaal waren het hobbeltjes, niet meer dan dat. Of ook verkeersborden. Terwijl ik laatst zag ik een verkeersbord en er stond op slecht wegdek. En dat bord heb ik al heel vaak gezien uh, dronken. Maar nu voor het eerst nuchter. En toen dacht ik slecht wegdek. het DAN! Ik vind het zo typisch Nederlands. Twee van die arbeiders op de snelweg. weg. Ja het is natuurlijk helemaal kapot hè. Heb je nog zo'n bordje bij je. Yo. Snap je toch niet? En dan nog zeker dat je oerusgan niet kan wederopbouwen. Neem 10.000 van die borden mee. joh, Je bent klaar. <lacht> school geëxplodeerd, slechte school. Je bent klaar. <lacht> nee, maar er zijn zoveel dingen die helemaal niet kloppen. Even kijken of we, of we met z'n allen iets kunnen ontdekken wat niet klopt. Uh, dit is even een test. En als je denkt dat je het weet... roep het alsjeblieft. Want ik vraag dit al anderhalf jaar. En ik heb nog steeds niet het goede antwoord gekregen. Dus alsjeblieft, help me. En ik ga je niet voor lul zetten, daar gaat het niet om. Ik wil echt... Nee, dat meen ik, dat zweertje, dat ga ik niet doen. Echt niet. Het gaat me echt om het antwoord. Um, kan iemand mij de logica... of liever gezegd de onlogica... van een geldwagen uitleggen? Gepansend, ja. Da dank je wel, dat is het. Wie zei het? Ja, dank je wel. Het staat erop. Dat is het antwoord. Ik ben echt, echt... Nou ja, ik bedoel... Dank je wel. Dank je wel. Eindelijk. Ja, en dat is dan die meneer die aanstaande zaterdag, als ik het goed hoorde, in uh, Cabrera optreedt, Gabriel Guzman dus, en uh, met een heerlijke uh, conference. We gaan nog even een artiest uh, van uh, In het Licht doen. Artiest van de Week? Nee... Artiest in het licht, en daar ben ik natuurlijk een ander omstuit. Vergeten om even de informatie, uh, de informatie. Maar die krijgt u zo. Het is wel een uh, aparte combinatie. En dat zal de jazzliefhebbers, met name, wel weer heel erg goed doen. Want het gaat uh, namelijk om de man met de zuchtende sax. En uh, dan weet, het, <lacht> weet iedereen waar het over gaat, denk ik. Uh, ben Webster. Uh, die man die had zo'n mooie toon. En zo n, zo n, echt zo'n zuchtende sax was dat. Prachtig mooi wat die man uh, maakt. Uh, en uh, ik heb een hele unieke combinatie van twee giganten. Uh, ben Webster dus, de, uh, de, de saxofonist, En dan natuurlijk uh, meesterpianist Oscar Peterson. Nou, wat vind je nou nog mooier horen dan deze twee giganten. En dat gaat u dus nu gebeuren bij dit prachtige programma. In the wee small hours. Oscar Peterson samen met Ben Webster. En om hem gaat het. Wat, wat die man een prachtige toon in die saxofoon heeft. Eh, echt, echt, de, wij zeiden vroeger altijd van de man met de zuchtende sax. En nou, dat is het natuurlijk ook wel. Want het klinkt echt prachtig. Ik heb nog een hele oude LP van hem thuis. Uit vijftien jaren dat hij ook al speelde natuurlijk. Eh, met pianist Art Tatum. En dat is ook zoiets geweldigs, die, die, die, die combinatie. Eh. Nou, hij heette dus Benjamin Francis Webster en hij werd geboren in Kansas City op 27 maart 1909. En pikant detail, nou, saillant detail, detail moet ik eigenlijk zeggen, dat hij overleed 20 september uh, 1973 en dat was in Amsterdam. Hij woonde in Amsterdam toen. En uh, daar overleed hij dus. Nou, het is een zeer invloedrijke jazz saxofonist geweest. Dat hoort u dus ook wel. En hij heeft natuurlijk met alle groten der aarde... Hij was zelf ook een grote der aarde. En met alle andere groten der aarde wel gespeeld. Ben Webster. Dus een geweldige muziek. Ja, dat hoor je niet zo vaak in Zandvoort Lunch. Maar vandaag gewoon een keer wel. In het kader van onze artiest in de week. Uh, uh, artiest in het licht, moet ik zeggen. Ja. En, en we gaan weer even cultuur snuiven, want hier is Dolly weer met wederom cultuur. Dan neem ik u nu even mee naar de Stad Schouwburg, uh, waar ook weer iets te lachen valt. 22 september, dat is dus vrijdag. Ja, dat wordt dan uh, kiezen tussen Ton Kas of uh, Katinka Polderman, want daar heb ik het over. Zij is uh, vrijdagavond te vinden in de Stad Schouwburg. En, ja, u weet het, al ruim tien jaar geldt De Droogkloot Katinka Polderman als een van de best bewaarde theatergeheimen. En toch maakte ze al vier shows met vrolijk cynisme, subtiele lompheid, doortimmerde liedjes en hilarische one-liners. En in haar vijfde programma praat zij u bij over terrorisme, vluchtelingen, de drang naar veiligheid, hekjes en verkeersborden, babyboomers. En haar recente moederschap. Nou, als ik dat zo allemaal op een rijtje zet... dan belooft dat een heerlijke paar uurtjes lachen. Ja, want die dame neemt beslist geen, geen blad voor de mond. mond. Nee, nee, nee, nee, nee. Knap grof, hoor. <laughs> Oeh. Ja, ja. Nou, dan uh, is er een optreden 23 september in uh, de Stad Schouwburg. Van het... Of nee, dat is in de Philharmonie, zie ik nu. Maar ja, dat is gekoppeld aan de Stad Schouwburg. Van Een stukje het... kruipen. Ja, zo is het. Even doorrollen. Ja. Van het Concertkoor Haarlem. Uh, dat begint de 23ste om kwart over acht. En... Um... Eens even kijken hoor, als ik dan even kijk naar de beschrijving. In september 2017 wordt landelijk gevierd dat het respectievelijk 125 en 100 jaar geleden is... dat Hendrik Andriessen en Albert de Klerk, en dat zijn oprichters van het Concertkoor Haarlem, Concertkoor Haarlem werden geboren. Uh, daarom brengen zij met trots ter ere hiervan onder leiding van dirigent Gert Vos... L'Histoire de l'Enfant de Dieu van Andriessen... en het Stabat Mater en Laudate Dominum van de Klerk. De goddelijke routine van Louis Andriessen... als eerbetoon aan zijn vader Hendrik... wordt uitgevoerd door organiste Conny, Conny van der Maten. Dus um, 23 september in de Philharmonie... en de prijzen zijn 27,50 en dan uh, nog wat opera. 26 september. De Spiegel uit Venetië wordt opgevoerd. Um, eens even kijken. En in het uh, voorprogramma... Uh, treedt Frank Groothof op... met De Heksenjongen. En dan uh, wordt er een seizoen afgesloten... met voorstellingen Ik sta paf. En uh, dat is meer voor kinderen... neem ik aan... Zing mee met geweldige tijdloze liedjes... van Annie M. G. Schmid, euh, zoals mijn opa... de heks van Sirconflex en Beertje Pippeloentje. En dat is een feest van herkenning... en voor de kinderen een geweldige ervaring. In 2013 kwam bij de succesvolle sing met ons mee-concerten... een mooi boekje uit. En dat is nog altijd een hit. Goede reden om de geweldige voorstelling... van een mezzo-sopraan mezzo Cora-burgraaf... terug te laten komen. En... Oh, Dat is weer in het openluchttheater Caprera. Hef verdikke me, ik zit een beetje te rommelen, jongens. Dus dat seizoen wordt afgesloten. Het seizoen van Caprera wordt afgesloten. Met ik stap paf. Ik haal even twee dingen door elkaar, mijn excuses. De entree is 11.50 en kinderen tot één jaar zijn gratis. En die voorstelling is uh, op zondag 24 september 2017. Aanvang is om één uur. Ah, Je doet het voor het eerst, dus het is wel goed. Ja. Het is je vergeven. Nou, het is ook best een uh, ingewikkelde, uh, nou niet ingewikkeld, maar intensief uh, rubriek hoor. Goed zo. Nou, wie dat nou uh, weer persoon heeft. Ja, ja, dat weet ik ook niet. niet. <lacht> en de Tempierik kwam niet oh, mee. Wel. Oh, je ja, kent hem wel. U kent hem wel. Ik ja, kwam ja, ja. daar mee. Tempierik heet ja, ze. ja, ja. Nou, oké. Okay, uh, in ieder geval, uh, ja, die Albert Klerk. Die ken ik. Die ken ik. Of ik ken ook, ik heb hem niet gekend. Maar vroeger was hij altijd bij ons in de kerk aan de Jansstraat. Ja. Toen ik nog in de kerk kwam, voor mijn 21ste jaar. Ja. Toen was hij daar vaste organist. Okay. Dus dan uh, ging hij altijd naar de hoogmis Want ja, dan kon ik tenminste... Ik ging dan net zoals DC Lewis wel zingt... Ik kom alleen maar hier voor de muziek. De rest interesseerde me geen reet. Maar die, die, die, die, uh, die muziek, die organist... Het was zo'n fantastische organist, die Albert yeah. de Klerk. Yeah. Hij was ook samen met uh, Piet K. Heel lang stadsorganist van Haarlem. Toen was Haarlem okay. nog de enige stad in Nederland... die organisten in dienst had. En dan gaan, moesten ze dus gewoon elke dinsdag en elke donderdag in de Bavo een concert geven op dat prachtige Müllerorgel wat daar hangt. Ja. Dus uh, ik heb hem daar vaak gehoord. Prachtige, prachtige meneer. Ja. Goed. ja. Ja, ja, Ik denk even. ook dat het een hele grote, heel groot gebeuren is. Ja. Want uh, je ziet ook overal posters ervan hangen. Ja, het is ja. een soort herdenkingsjaar voor deze ja. twee Haarlemse ja. giganten. Ja. En dan verbaas je, je er wel eens over wat Haarlem toch voor een giganten heeft voortgebracht. Nou hè. Ja, ja, ja, zo is dat. Ja. Even muziek en dan gaan we weer uh, nog een cultuurtje doen. We hebben nog zat. Dit, uh, dit zijn de Commodores. Ja. Easy. Lionel Richie samen met de Commodores natuurlijk. En het prachtige Easy. En uh, ja, het is allemaal niet zo easy hoor. Want het is best een uh, intensief werk. En al die cultuur en zo. En we hebben weer een blokje cultuur in onze Kermerland. Uh, cultuuragenda. Want we behandelen heel Kermerland. Dus uh, dat weet u vast. Zandvoort komt in andere programma's nog vaak genoeg aan bod. Dus als er iets is in Zandvoort, neem het mee. Maar ons accent ligt meer op de regio. Goed, uh, Dolly, vertel... Wat heb je nu nog? Voor... Ja, ik, ik ga nu even aandacht besteden aan een wel voor mij dan heel bijzondere... omdat ik erbij betrokken ben geweest. 26 september in de toneelschuur kunt u komen kijken naar... Uh, de Man is Lam van het Zuidelijk Toneel. En uh, Lucas de Man die onderzoekt het man zijn van vandaag de dag... De theatervoorstelling De Man Is Lam is een prikkelende rollercoaster door de wereld van De Man. Echte mannen huilen niet, trotseren sneeuwstormen, maken vuur, plakken banden en zijn masterchef achter de barbecue. Maar tegelijk wordt er verwacht dat ze meesnikken met Grey's Anatomy, kaartjes aansteken en met de kinderwagen een rondje door het park maken. Nee, de echte vent heeft het moeilijk in onze huidige sterk vertrouwelijke maatschappij vol tegenstrijdige verwachtingen. De man verkeert dus in een identiteitscrisis. Nou ja, en Lucas de Man, Ahmed Polat en Rachif El-Kaoui... luiden de noodklok en vragen zich af... wat betekent het vandaag de dag om man te zijn? En met rode oortjes volgen ze de, volgden ze de workshop... ontdek de oerman in jezelf... En spijkeren ze zichzelf bij tijdens de mannen-emancipatiecursus. Van wetenschapper tot buurman, van pastoor tot imam, van beste vrienden tot volslagen vreemden. allemaal geven ze hun visie op het man-zijn-anno nu. Dus 26 september, 8 uur, s'avonds, kwart over 8, meen ik, in de toneelschuur. Nou, en waarom is dat nou zo bijzonder? Mijn kleinzoon heeft daar meegespeeld aan de filmopnames, maar die worden helaas niet vertoond. Maar we gaan er toch naartoe. Oké, okay, toneelschuur donderdag 21 tot en met zaterdag 23 september. En daar zit meteen de première bij in. Uh, speelt de. Uh, even kijken hoor. Doe ik het nou goed? Even door. Ik heb er een beetje een puinhoop van gemaakt, mensen. Even kijken. Wat <lacht> Oh ja, via Berlijn in samenwerking met Berlage Saxofoon is dus woensdag 20 tot en met 23 september en de première is vrijdag half negen, vrijdag 22 september. In de muziektheatervoorstelling Breaking the Silence, en dat is een uh, tekst van Sophie Cassis, wordt het liefdesverhaal verteld van een man en een vrouw onder het juk van een dictatoriaal regime. De man is componist, de vrouw een talentvol celliste in, in dienst van het regime. Wanneer de man op een dag spoorloos verdwijnt... begint de vrouw een koortsachtige en gevaarlijke zoektocht... die haar hun naar hun gezamenlijke verleden voert. Ken uw klassiekers, het lijden van de jonge Werther. Goed, dat tot uh, zover de toneelschuur. Um, daar heb ik straks nog een kleine oproep, maar die doe ik straks wel. Mooi. Kunnen wij nog even een artiest in het licht zetten, dames en heren. Ook een. Uh, ja, een Nederlandse artiest in dit geval. Artiest in het licht. En haar naam is Trusje Koopmans. Eens door de straten van Milano. Een jongen, die al zo dikwijls mooie liedjes had gezongen. Dat was zijn werk, hij zong altijd in zon en regen. Had nooit verdriet, zong blij zijn lied, hij was tevreden. Als een echte troepadoer, troep troep speelde hij op zijn gitaar, zijn, gitaar, zijn gitaar. Zong een liedje van Lamour kwam hij in de straat bij haar. Dan wachtte hij vol ongeduld of zij misschien weer langs zou komen. Het mooiste meisje uit de stad, dat heen stilte zo aanbad. En als de mensen bleven staan, al luisteren naar zijn liedjes, keek hij verlangend naar haar uit. Zag in zijn droom haar als zijn bruid, als een echte troepadoer. Speelde hij op zijn gitaar, de zong een liedje van l'amour Kwam hij in de straat bij haar Op zekere dag stond hij weer zingend voor haar woning en dacht al kreeg ik maar een glimlach als beloning. Hij wachtte lang en had de allerstoutste dromen. Als zij maar wou, ja zeggen zou, werd zij zijn vrouw. Als een echte troekbadoer, speelde hij op zijn gitaar. Zij gitaar, zij gitaar. Zong een liedje van l'amour, kwam hij in de straat bij haar. Opeens kwam bij het huis een stralenpruitspaar thuis en hij herkende Het mooiste meisje uit de stad, dat hij een stilte zo aanbad Zijn droom was uitgelukt, geluk prak stuk als een hoofd, was in rook vervlogen En lang zijn wangen liep een traan, hij ging zijn weg alleen voortaan Als een echte troubadour. speelde hij op zijn gitaar Zong zijn liedje van L'amour voor de laatste keer voor haar. Vraag niet waar is de troubadour, niemand weet waar. Hij zong zijn liedje voor de la. Trusje Koopmans heette ze. Ja, even wachten hoor. Trusje Koopmans was een Nederlandse zangeres. Nou, dat is duidelijk. Ze zong Nederlands. En die trad in de jaren 50 en 60 gaat veelvuldig op voor de Nederlandse radio. Uh, volgens mij met het orkest De Windmolens. Ja, dat, Sorry, ik ben al zo oud, ik heb dat zelfs nog gehoord. En uh, in augustus 56 had zij een uh, hele grote hit met Ik wil kus, kus, kussen. Nou oké okay, dan, die kon ik niet vinden. Dus u hoort nu een ander liedje van Truusje Koopmans. Die werd geboren op 2 maart 1927 en overleed op 20 september 2003. Dus alweer 14 jaar geleden. En uh, Nou dat was hem dus, even kijken. Ja, dat was hem. We gaan naar het nieuws. Want we hebben nog meer nieuws. Jawel. Oeh. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Met Dolly Tempierik. Ja, er volgt hier een kleine update van het regionale nieuws. De gemeente gaat in september tijdelijke snelheidsremmende maatregelen instellen op de Celsiusstraat.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 Een motorrijder is gisteravond tegen een auto aangeknald op de Oude Weg in Haarlem. Het ongeval gebeurde rond kwart voor elf. Volgens een getuige ging het fout toen de automobilist bij het afslaan de motorrijder over het hoofd zag. De motor kwam door de aanrijding enkele meters verderop tot stilstand. En over de situatie van het slachtoffer is nog niets bekend. Wil jij ook wel eens zien wat er allemaal leeft in de zee? Nou. Kom dan zaterdag 23 september naar het strand bij Parnassia. Kinderen gaan vissen met een kor. Nou, wat is nou een kor? Een kor is een sleepnet wat we met z'n allen, of wat er met z'n allen, lopend op het strand langs de vloedlijn voorttrekken. Houd er rekening mee dat je schoenen bestand zijn tegen zeewater of trek laarzen aan en allemaal de handen uit de mouwen en een hoop lol. Als het weer te slecht is om te vissen... dan wordt het een strandexcursie waarbij de gids, als het weer het toelaat... met een duwnet op zoek gaat naar de bewoners van de zee. Nou, wil je daarbij zijn, dan moet je om 1 uur aanwezig zijn... om te verzamelen bij de strandopgang van strandpaviljoen Parnassia... in Bloemendaal aan Zee. De duur is anderhalf uur en deelname is gratis. Het is een excursie in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland...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 Ja, vandaag worden de wolkenvelden wat afgewisseld door opklaringen en er waait een matige westenwind. Maximale temperatuur van vandaag in Zandvoort is 17 graden. Morgen zijn, is er zon en periode met sluierbewolking en er waait een matige zuidelijke wind. Maximale temperatuur gaat dan wat omhoog ten opzichte van vandaag en zal zo rond de 19 graden uitkomen. Dit is het weerbericht van Lex van der Hoorn, onze eigen ZFM-weerman. En uh, u kunt zijn weerbericht nalezen op meteopagina.nl.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 was dat voor leuks? Uh, dat was uh, de script. Met hun nieuwste nummer, Rain. Oh. Ja, leuk, gezellig. hè. Gezellig ja. nummer, hè? Gezellig wel, ja. Ja, ik, vond, mm. dat vond ik ook. Het is natuurlijk best een, een, een zielige tekst, maar het wordt zo vrolijk gebracht dat je zou bijna willen dat het ging regenen. Ja. Hè? Nou, Nou, laat maar even. <lacht> we hebben genoeg regen gehad. Weet je, dus? Euh... Ik hoorde dat gisteren lood. Er schijnt zoveel regen gev gevallen te zijn. Deze maand de, de eerste helft. Dat, ja. uh, dat, uh, dat, is, uh, dat valt normaal niet eens in de hele maand. Dus nee, dat is zo. Ja, dat dat heb, uh, ik heb ik ook gehoord. Ja, ja, ja, ja. Oké, okay, nou. We doen nog een plaatje en dan gaan we nog even cultuur snuiven. Yes. Done it all. There's nothing left All gone and run away Steve Harley samen met uh, Courtney Rebel. Dat nummer heet Make Me Smile. Nou, we hopen dat wij u een beetje laten glimlachen. Uh, Wel prettig. Het zonnetje schijnt ook leuk buiten. Het ziet, er, het ziet er goed uit. Het is lekker vrolijk. We hebben nog uh, een klein beetje cultuur voor u. Jazeker, ja. uh, waar ik net een beetje over aan het hakkelen was. Dat hakkel, ging... hakkel. <laughs> Je bent wel lekker bezig hoor. Ik ja. wil echt wel wennen zo'n nieuwe rubiek. Ja. Um, de, de toneelschuurproducties uh, en Eline Arbo... die uh, hebben een, een stuk wat opgebracht wordt... dus van donderdag 21 tot en met zaterdag 23 september... En het handelt over het volgende tijdens zijn verblijf. Op het platteland wordt Werther hevig verliefd op Lotte... een meisje dat al verloofd is met Albert. Hij gooit zijn hart toch volledig in de strijd... en wanneer zijn liefde voor Lotte onbeantwoord blijft... ziet hij geen andere uitweg dan de dood. Eline Arbo, nieuwe maakster bij Toneelschuur Producties... bewerkt voor deze voorstelling zelf de klassieke roman... van Johan Wolfgang von Goethe... waarin Werther vecht voor zijn ideale liefde... En zij daagt je uit na te denken over waar geloof ik in... en hoe ver ben ik bereid daarvoor te gaan. Dus uh, ken uw klassiekers het lijden van de jonge Werther in de toneelschuur. Dan een heel leuk initiatief vanuit de toneelschuur. Uh, de vraag is, ben je tussen de 15 en 21 jaar... en bereid om jouw filmtalent aan de wereld te tonen? Doe dan mee aan de filmcompetitie van de, van de filmschuur... Dit jaar is het thema spanning. Je bent vrij in het genre en de inhoud van je film. En inschrijven kan van 5 september tot en met 5 oktober op shootyourshot.nl. En daar vind je ook uitgebreide info over uh, Shoot Your Shot. Deelnemers krijgen in oktober een tips en tricks workshop... en in november een montage workshop in samenwerking met Open Studio... De geselecteerde finalefilms zijn op het grote doek te zien tijdens de finale. Dit dat is altijd één groot feest. Uh, de films worden beoordeeld door een jury bestaande uit professionals uit de filmwereld. En ook wordt er tijdens de finale gestemd voor de publieksprijs. De winnende film wordt een week lang vertoond als voorfilm bij alle films in de filmschuur. Daarnaast krijgt de winnaar een Waardebon van Open Studio aangeboden en I Film Museum Amsterdam biedt een plek aan in de Movie Zone Jury op een van de grote filmfestivals en gratis toegang voor het Movie Zone Talent, Talent Day. Deelname aan deze wedstrijd kost 10 euro per persoon, inclusief de tips en tricks workshop, montageworkshop en toegang tot de finale. Nou dus. Heb je filmtalent en wil je het laten zien? Meld je dan aan bij shootyourshot.nl. Tot zover, weer even een blokje. Dat is een mooi blokje. Mooi blokje, hè? Ja, een prachtig blokje. Vond ja. Ik het. Waar staat het? Of heb je er meer? Uh, nou ja, ik kan nog wel iets vertellen. Oké, okay, uh, nou dan doen we het uh, na het dat volgende plaatje. Ja, ja oh, okay. we hebben nog een plaatje. Okay. Ja, oh, okay. Nog een klein berichtje komt er dan. ...een beetje zwerens in de uitzending hebben, hoor. Dus ik uh, denk, uh, op vakantie? Nou, dan, maar een, uh, dan maar even een plaatje van de zus. Uh, van Shirley dus. En uh, uh, dit nummer, dat heet de uh, R. En dat was natuurlijk een beetje gebaseerd... ...dat hoorde u al op de beroemde R van Johan Sebastian Bach. Jawel. En dan de heerlijke stem van Shirley nog eens horen. Dat is natuurlijk nog altijd weer, ook weer een feest. Ja. Ja, oké, okay. we gaan door met een stukje cultuur nog even, Dolly. Ja, ja, uh, want het is misschien wel leuk om te melden. Uh, het is nog wel niet zo ver, maar alvast in voorbereiding op. Uh, ieder jaar is de maand oktober kindermaand in Haarlem. En dat betekent een maand die vol staat van verrassingen... leuke, spannende en creatieve activiteiten, speciaal voor kinderen. Kinderen van 4 tot en met 12 jaar kunnen zich verheugen... op een programma van theatervoorstellingen, films knutselen, voorleesfeesten en workshops... maar ook spannende en verrassende museumactiviteiten... sportactiviteiten en paddenstoelenexcursies komen aan bod. Haarlem Marketing brengt al deze verrassende en leuke dingen samen in een mooi boekje... en dat programmaboekje is vanaf half september bekrijgbaar... bij het VVV-informatiekantoor aan de Grote Markt nummer 2. Nou, dan was dit uh, het laatste berichtje van de cultuurdingetjes. Uurtje, cultuurtje. Dat heb je dan keurig gedaan. Nou, dankjewel. Nou, we hebben nog negen minuten over. Nou, kijk eens aan. <laughs> Goed, dus elke woensdag luistert u gewoon naar het cultuuruur. Dames en heren, nou ja, het zijn intussen twee uur geworden. Maar uh, waarin wij u, boven, uh, uh, waarin wij u uh, informeren over het theater en kunstaanbod in... En dat kan dus, dat varieert van, nou ja, laten we het even zeggen, vanaf Beverwijk tot en met uh, uh, Heemstede. Want dat is Kennenmaland, Een slotverrekening. Noord ja? ja, Kennenmaland, Zuid Kennenmaland, Kennen maakt dat maar niet uit. Goed, uh, juist. Ik heb nog een leuk plaatje. Dat is uh, Walter Becker. Dat is een man die vorige week overleed. Een van de mannen van Steely Dan. plaatje van hem. Ja, vorige week overleed hij en dat uh, was een van de leading men van de Steely Dan Walter Becker. En dit was. Uh, een zonneplaatje van hem. Down in the Bottom heet het. En. Uh, bij deze plaat moeten wij helaas alweer afscheid van u nemen. Ja, het zit er alweer op. Maar we hadden ook een vol programma vandaag en uh, dat was wel even leuk. Ook. Uh, uh, even kennis gemaakt met om, misschien onze nieuwe. Uh, ja, Zeitkick, uh, je weet het maar nooit. Uh, want uh, ja, dat is altijd leuk. En dat was een Heel gezellig rond. Nou, leuk dat je er was. Uh, hij zit dus al weg, maar uh, misschien luistert hij nog. Je weet het maar nooit. En volgende week is hij weer. Gezellig, toch? Jazeker. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Oké, okay, samen met jou, hè? toch? Ja, dan natuurlijk ik, ja. Ja. Ja. ik ben erbij. Je ben erbij. Ja, ik wil altijd, altijd bij zijn. We hebben een clubje opgericht. Ja. En ben en de mensen vinden een lelijk gezicht. Ik ben, ben erbij. Ja. Ja. ik ben erbij. <laughs> Zo, dit was weer onze komische sketch voor twee personen, heren, dames en heren. We gaan afscheid van u nemen. Morgen zijn we er weer, Dolly en ik. En uh, dan gaan we wederom twee uurtjes lunchen met u. Althans, wij gaan de muziek verzorgen, we gaan niet met u lunchen, want uh, Nee, dat, dat wordt kan, een beetje, dat kunnen dat, we, kan bruine niet rekenen. Nee, dat hè? kan budgetair niet, nu nee, uh, nee. is dat niet verantwoord. <lacht> <lacht> maar u mag natuurlijk ons wel altijd. Oh ja, lekker. Het mag wel hoor. Lekker bedoel, uh, als u kers, denkt van, uh, stokje met iets ja, erop. Ja, als, als u stok stok denkt branden. van, uh, die, die, uh, die Jans en mm. de Pierik, die zitten daar een beetje te verhongeren in de studio. Oh, ja, ja, ja. Uh. Nou, soms is dat ook wel zo. Soms is dat ook wel zo. Soms heb ik het best echt wel uh, dat ik denk van nou... Uh, ja, ja, dat nou eigenlijk... Ja, uh, moeten we eens wat op vinden. Ja, ja. ja. ja. Nou, goed. Uh, voor nu zit het erop. We gaan uh, huiswaarts en genieten van de rest van de woensdag. En doet u dat vooral ook. Geniet van de rest van de dag, van het mooie weer... en van alles wat u op uw pad komt vandaag. Tot morgen. Tot ah. morgen.